3 uur. Caroline Bari met het NOS Journaal. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen 1898 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er minder dan gisteren, maar nog altijd meer dan het dagelijks gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Er zijn drie sterfgevallen bijgekomen en het aantal ziekenhuisopnames is gestegen met 33. Op de intensive care werden 9 coronapatiënten opgenomen... Volgens voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk acute zorg... leidt de stijging van het aantal opnames vooral bij ziekenhuizen in het westen van het land tot aanzienlijke drukte. In vijf GGD-regio's moeten positief geteste mensen zelf hun contacten daarvan op de hoogte brengen. Door het toegenomen aantal besmettingen heeft de GGD daar geen personeel meer voor... in de regio's Twente, Kennemerland, Amsterdam, Gelderland Midden en Gelderland Zuid. In de regio Haaglanden geldt de maatregel al een paar dagen... Alleen risicogevallen worden nog door de GGD gebeld. Vorige maand werd in Amsterdam het contactonderzoek ook al een paar weken beperkt. De politie in Breda heeft vannacht vijf mensen opgepakt voor het beroven van een lachgasverkoper. Die was naar een parkeerplaats gekomen om een bestelling af te leveren, maar daar werd hij bedreigd met een wapen en beroofd. De vijf gingen er in een auto vandoor, maar die werd door de politie klemgereden in de binnenstad van Breda. Op de Ginkelse Heide bij Ede is het begin van operatie Market Garden herdacht. Met die operatie in 1944 probeerden de geallieerden het oosten van Nederland te bevrijden en door te stoten naar Duitsland. De herdenking verliep vanwege de coronacrisis soberder dan anders. Het bleef bij een paar speeches en er mochten maar enkele tientallen bezoekers bij zijn. Veteranen uit het buitenland waren dit keer niet aanwezig. Het weer, droog en wat sluierwolken, verder zonnig. In het noorden is het 19 graden, in het zuiden lokaal 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder, het koelt af naar 5 tot 10 graden. En morgen opnieuw veel zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Er staan op dit moment geen files.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 En jij beleeft het. Zon. zon zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Z Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu Zandvoort op zaterdag. Albert Jan, The Lessons in Love. Je hoorde de single van Level 40 toen we zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Het zonnetje schijnt lekker en wij zitten lekker binnen in de studio Tolweg Tina En uh, radio te maken, En wat gaan we in uur 2 allemaal doen vanmiddag? Nou, laten we even beginnen met Le Mans. Le met, man, ja. Le hoe, is, hoe is het daarmee? Het is uh, om half drie uh, van start gegaan. En uh, in de lp 2 klas hebben we natuurlijk uh, de Jumbo-auto uh, met gefaneerd. Uh, uh, en uh, Nicky, Nicky de Vries. En wie was de derde ook alweer? Dan moet ik even spieken. Uh, Gido van, van der Garde, de Garde. Ja, ja klopt. Nou, die, gingen, die stonden keurig op een derde startcrit in hun, in, hun, in, hun, in hun categorie. En zelfs even korte tijd op een tweede plaats. Uh, die moesten ze later weer, wel weer afstaan. Maar zojuist hebben ze een pitstop moeten maken. En uh, dus uh, ze zijn uit de, uh, ja, uit de top drie uh, ruim weg en teruggevallen. Want ze moesten niet alleen de pit in... maar ze moesten ook nog even een echte pitbox in. Want dan moesten linksachter toch een enige reparatie uh, uh, worden uh, verricht aan de auto. En daarnaast, ja, ik zag ze met een, een, een fles, uh, ik, dezelfde kleur, de ruitenvloeistof die ik gebruik. Oh, maar maar het zal, dat je het in zal, de... het, zal, het zal niet de ruitenvloeistof zijn, maar ze moesten dus uh, toch de pits in en de kap eraf en uh, de zaak bekijken. Dus ze zijn ver, uh, ver teruggevallen. Hebben ze iets van een aanrijding gehad of zo? Nee, of nee, nee, nee. Het had gewoon... Uh, Ach, motorpech. Motorpech, om het zo maar te zeggen. Ze hadden een grote APK nodig. Maar ja, daarna dan ben je natuurlijk gelijk weg uit, uh, uit uit de top voor op dit moment in de topklassering... en zal je weer van achteraf aan moeten beginnen om de zaak in te halen. Dat even een updateje voor Le Mans. We blijven het volgen. Natuurlijk de Tour de France, de 20e etappe van La Plage de Belleville. Dat is een loodzware laatste klim van de Tour. De Fogeseberg van 5,9 kilometer tegen een stijgingspercentage van 8,5 is de afsluiter van de tijdrit over totaal van, van 36,2 kilometer... Momenteel natuurlijk nog de mindere goden uh, aan, de, uh, aan de start. Maar uh, ze zal, uh, rond, uh, tien, uh, rond zes uur zal iedereen binnen zijn. Maar wellicht dat we in het laatste uur daar uh, de betere renners uh, nog even een update voor kunnen geven. Goed, dat even... Uh, de oh, DTM heeft u ook nog een update voor mij te goed. Uh, eerste race op de Hockenheimring. Uh, Robin Freins, dat ging het natuurlijk om. Die werd daar uh, vijfde. Uh, en Nico Müller werd daar uh, eerste. En uh, dat is zijn grootste concurrent. Dus uh, wat dat betreft valt Robin Freins wat terug in de stand om het wereldkampioenschap. Maar morgen heeft hij wederom een kans bij de tweede race op het circuit van Hockenheim. Dat even wat betreft de DTM. Uh, hier in Zandvoort uh, vandaag een 8 uur race van het DNRT. Dat is uh, een laagdrempelige raceklasse. De acht, een 8 uur race. Die is gratis te bezoeken. Dus bent u nou in Zandvoort uh, om uh, even nog van het dit mooie zomerweer te genieten... dan bent u van harte welkom. Uiteraard ook op het circuit om te kijken hoe de nieuwe baan erbij ligt. En tevens te kunnen genieten van een laagdrempelige race uh, over acht uur van het DNRT. Morgen is er ook een groot evenement op het circuit en het is Super Sunday. Daar ziet u de mooiste grote bolides, de McLaren's en de Ferrari's... En Noemt u maar op allerlei prachtige, grote, zware uh, auto's. Uh, dat is niet gratis. Kijk even op de website van cm.com, circuit Zandvoort. Sorry. Nou, dan nou ga je het heel moeilijk. Uh, ja, cm.com en dan uh, circuit Zandvoort ja. erachteraan. Okay. Nou, Puntje vergeten. Dus morgen ook een groot evenement op uh, het circuit hier in Zandvoort. Goed, verder hebben we natuurlijk in het uh, tweede uur nog uh, wat Zandvoorts nieuws. En uh, we gaan uh, straks uh, tegen kwart over drie gaan we weer schakelen met uh, onze verslaggever Joop van Nissen. want die is voor ons aanwezig bij de wedstrijd voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen Edo HFC, een echte derby. En uh, dan is het tegen het eind van de eerste helft kijken hoe de stand op dat moment is. Ik zou zeggen genoeg reden om te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender de ZFM Zandvoort. Ken jij FIFA Leveo? Velo? Ja, leven de fiets. Ja, Belgische TV-programma over de Tour de France. Nooit ah, gezien? Nee, nooit gezien. Echt uh, heel goed, ook uh, dagelijks, weet je wel. Net als uh, we hier ook hebben in Nederland. En dit is de begintune van FIFA de Vélo. on a La plus belle ville du monde Malgré l'obscurité profonde Son éclat ne peut être assombri sa toujours pareil. Plus on réduit son éclairage Plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit Paris sa toujours Paris Pour qu'à ce bruit chacun s'entraîne On peut la nuit jouer de la sirène Et nous contraindre à faire le zoive en pyjama dans notre cas On aura beau par des ukases, Nous couper le veau et même le jazz Nous imposer le masque à gaz Les mots croisés à quatre cases Nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à onze heures Paris ah, sera toujours Paris La plus belle ville du monde Malgré l'obscurité profonde, Son éclat peut-être à son rire Paris ah, sera toujours Paris Ils ont réduit son éclairage plus on va briller son courage ça va lui et son esprit pareil ça toujours pareil <muches> Que ma foi, depuis octobre les robes soit beaucoup plus sobre Qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes Que les couleurs soient plus discrètes Bien qu'au gala on élimine Les chinchillas et les germines, Que les bijoux pleins de décence Brille surtout par leur absence Que la beauté soit mon voyant Moins effronté, moins flottante Paris Paris La plus belle Op Duintjesveld wordt lekker gevoetbald. En Joffaris is daar vanmiddag bij aanwezig. Yeah, Zodat uiteindelijk na het volgende plaatje gaan we weer bellen met Joffris. De wedstrijd van vandaag. SV voor tegen Edo. Echte straight derby, zoals dat zo mooi heet. 1-0 is de tussenstand en hoe het verder verloopt. Hoor je naar deze van Lee Collins en Pink. Yeah. You better think come on think come on alweer heel veel jaren geleden, deze dus van Lincoln en Fink. Lekker zo op de zaterdagmiddag bij ZFM. Nogmaals een hele goede middag. We zitten midden in de voetbalwedstrijd van vandaag. We hebben het over SV Zandvoort tegen Edo. En gelukkig is ook uh, dit jaar Joop van S er weer bij. Goedemiddag nogmaals, Joop. Ja, dankjewel Rob. Ook goedemiddag goede middag uiteraard. ook nou, luisteraars. Ja, het, uh, op uh, Duintjesel is dus het nog steeds 1-0 voor een, een beetje gelukkig doelpunt voor Zandvoort. Eh... Uh, een fout van de keeper, laat ik het zo zeggen. Een gigantische fout van de keeper. Hij probeert die bal weg te werken. Schiet die bal huis En die komt terug. En hij kan hem niet pakken. En die valt voor de voeten van uh, Salim Verdoet. En die weet ze wel weg, mij. Dan gaat Zandvoort een keertje Oh, daar een keertje. Kun je zo. Je had een grote kans. Maar de keeper die kan hem nog over de achterlijn werken. Dus corner uh, voor Zandvoort. Eindelijk weer eens een kans voor Zandvoort. Uh, Um, Edo heeft nog ook niet veel gehad, Stamford eigenlijk ook niet. Het dus spel is voornamelijk op het middenveld en uh, daar probeert men elkaar dan te verschalken, zoals dat heet. Kijken wie die gaat nemen. Nee. Nice, Elka okay, gaat dat doen. Vanaf de rechterkant, De wordt dus een uitzwinger, zoals dat heet. En die gaat daar. Kom Michielsen. Hij geeft de bal voor, Kom op de hoofd van een, een Edo speler en die gaat over de zijlijn, Stamford mag gooien. En op maand Vertuut, gaat dat doen. Aan de linkerkant van het Sanfordse Stel, bij de cornerflacht, gaat die bal komen. Naar zijn broer, Salim. Terug naar het uh, En die, die vliegt tegen twee man de bal, heel ja, logisch. Dat moet je ook niet doen. Tegen twee man pingelen. Dan moet je gewoon die bal gaan spelen. Maar uh, is weer in balbezit door Kastien. Kastien speelt de bal heel rustig naar achteren toe. En daar staat, uh, even kijken... Uh, dan een keer is of die die bal weer naar voren brengt. Een diepe bal op. Uh, ja, naar de berg. Kijk nou. Geweldig, goede bal. Ik denk dat die bal niet achter de lijn was geweest. De schijf zit er even wel. Die staat er 10 meter, 15 meter vandaan. Maar goed. Het <coughs> meisje dacht ook al niet dat hij die bal overheen is gegaan. Dat was een kleine kans voor Zandvoort. Dan moet die keeper van A Edo moet die bal weer in het veld gaan brengen. En dan gaat hij komen. En dit zijn ze van de scheidsrechter. De scheidsrichter, die heet uh, Mol, Martijn Mol. Uh, Makkelijk eerste helft voor hem. Er is weinig gebeurd eigenlijk. Sans het gaat in ieder geval met 1-0. Uh, en laten we hopen erop dat het in de tweede helft uh, nog wat bij komt. Want ik uh, vind het eigenlijk, zoals ik net al zei, een saaie wedstrijd. Oké, okay, maar zo kunnen we mooi aan een uh, kopje thee uh, gaan beginnen in de pauze, toch? 1-0 voor. Absoluut, ja. ja. Oh, Oké, okay. we spreken hier zo meteen weer, Jan, voor de tweede helft van deze voetbalderby. SV voor tegen Edo. We gaan de rust in met 1 tegen 0. van die uh, Nederlandse bands uh, die, uh, die succesvol uh, waren met, uh, met singles... waaronder de Spargo en You and Me. Een andere band die uh, uiteraard heel veel succes uh, had... was uh, Doe maar, met uh, de Stamfordse inbreng uh, van de drummer uh, René van Collum. En we hadden ook nog een andere groep... ook nog een uh, groep met een uh, salvoice inbreng... en dat is The Shorts. Zegt dat uh, jou nog wat? Of niet? Tell me your plans. Nee, de, nee dat zijn de shirts. Nou ja, die moet ook wel eens short. De, de, nee, de short? Nee, helaas. Van uh, Command Savana. Oh, bekend. Ja? ja? ja. Oké, okay, nou die gaan we straks nog draaien met het verhaal uh, erbij. Maar eerst komen we nog even terug op het uh, gesprek... wat uh, onze collega vanmiddag had met uh, onze burgemeester David Molenburg. Ja, en met name over de uh, mantelzorgen. Want daar werden er toch nog wat vragen over gesteld... Ja, maar dat hebben we al gehad, oh. omdat, uh, <laughs> omdat ik uh, even het, het verhaal wat oh, ja, langer ja, ja, uh, liet ja. doorlopen. Dus nou. we vervolgen gewoon het gesprek wat, uh, wat inderdaad uh, onze collega vanmiddag had... met de burgemeester David Molenburg over de aanpassing van uh, de regels rondom corona... ook hier in Zandvoort. Nee, dat is begrijpelijk natuurlijk. Uh, ja. Maar je hebt in ieder geval de keus als je dat uh, zou willen. Ja. Om het, om het te voorkomen. Uh, en ja, dat brengt het natuurlijk weer uh, bij de burgemeester, die uh, moet handhaven. Uh, krijgen we nu ook uh, strenge controles uh, de komende tijd? Nou, we hebben in ieder geval de afgelopen week. Uh, uh, in de horeca stevig gecontroleerd. En daar zijn. Uh, uh, uh, deze week een paar goede waarschuwingen uitgedeeld. En niet, niet omdat we dat leuk vinden, maar omdat we zagen van, uh, dat, nou ja, dat er toch weer wat losheid ontstond. Uh, dat zijn waarschuwingen die uh, in principe ook kunnen leiden... als uh, dat niet opgevolgd wordt tot, uh, tot sancties. Uh, dus dat hebben we de afgelopen week wel uh, geïnteresseerd. Oké, okay, dus het wordt nog een, een, een, een spannende tijd. Uh. Ja, goed. Kijk, uh, eh, wat ik gewoon zie is dat uh, alle ondernemers hun stinkende best doen. Ja. Um, echt gewoon... Uh, en je, je zal maar ondernemer zijn in deze tijd en je zal het maar... ...voor je kiezen krijgen... ...en tegelijkertijd ook te maken hebben met het publiek... ...wat inderdaad vaak s'avonds wat losser wordt... ...wat drinkt, net weer eens eventjes... Uh, uh, uh, te ...vergeten hoe de maatregelen zijn. Um, ja, en dus... We, we, we, ...we vinden dat die verantwoordelijkheid... ...heel erg goed genomen wordt... ...en tegelijkertijd is het ook af en toe nodig... ...om daar streng op te zijn. En nogmaals... Uh, ja, ...we zijn er niet op uit om... Uh, Hoor te sluiten. We zijn er wel op uit dat de regels worden nageleefd. Dat is het allerbelangrijkste. Maar nu zeggen uh, verschillende mensen ook wel eens van ja, misschien is het wel eens goed om uh, gasten te beboeten. in plaats van alleen maar de ondernemer. De ondernemer die wordt eigenlijk gewoon de rol van politiegend opgelegd. Uh, en hij doet het uiteraard zijn stinkende best. Uh, maar ja, als die gasten dan uh, uh, elkaar om de hals vliegen. dan moet je die steeds tussen gaan staan. Maar, ja, maar ook moeilijk met anderhalve dat zou, meter. Dat zou betekenen dat je uh, in elk café een boa uh, moet neerzetten. Oh nee, nee dat, kan um, dat. En um, op zich, er is beboet. In het begin wat minder. Afgelopen zomer is de politie uh, is wat strenger geweest. Maar ook daar geldt: het is ook primair de eigen verantwoordelijkheid van mensen. En, en nogmaals, het is lastig dat we de ondernemers mensen erop moeten wijzen. Um, en, en ja, die, die zich ook daardoor in die rol van politieagent misschien gedwongen voelen. Maar als het echt excessief is dan, uh, en je ziet inderdaad echt gewoon dingen die niet kunnen, um, ja, dan, dan moet daarop worden gehandhaafd. Ja, ik zou, van, van de week schreef ik mijn column. Uh, en toen was ik net langs het station gelopen. Uh, en daar stonden uh, ruim 200 mensen bovenaan de trap. Want die uh, mooie slurf van hekken aan de voorkant was weg. Uh, en dat was heel mooi weer. Uh, en dan krijg je dus ook uh, dergelijke toestanden. Ja, nou dat was heel bizar, eh, want het was een doordeweekse dinsdag waar, eh, waarop ineens eh, heel veel eh, eh, mensen, waar ze allemaal dan vandaan komen, ik, eh, ik, ik, ik heb het idee dat thuiswerken eh, wel een extra dimensie heeft gekregen die dag, eh, eh, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, dus de NS had een gewone normale capaciteit ingezet, ja. maar heeft daar uiteindelijk ook wel gewoon met hun eigen eh, eh, veiligheidspersoneel en BOA's de boel, eh, begeleid. Um, ja, die hekken die hebben we neergezet in die hele drukke tijd. dat kost ook klauwen met geld om dat uh, op die manier uh, te doen. Um, maar goed, uh, ja, het was inderdaad afgelopen dinsdag bij uh, de NS, en uh, dat hebben we ook met de NS wel besproken, um, uh, ja, dat, dat ze ook gewoon in de, in de toekomst de rekening moeten houden met het feit dat ook op een doordeweekse dag dan ineens toch die drukte kan ontstaan. Ja, ik kan u wel vertellen dat het, het gevolg is van de coronamaatregelen. Uh, mijn ja, nee, collega hier die, die studeert... maar die mag maar twee dagen in de week naar de universiteit. En ik geef les om mijn mbo. Mijn studenten mogen één dag in de week komen. En de rest van de tijd kunnen ze natuurlijk gewoon studeren... wanneer ze het zelf ja, willen. Ik weet het. Ja. Dus, dus uh, nee, wat dat betreft uh, hebben we wel meer veranderingen gezien de afgelopen periode die uh, direct daar het gevolg van zijn. Ja, dat dus betekent inderdaad dat ze snel kunnen opschakelen. Uh, ja. Ja, het wordt een, een spannende tijd. We hopen dat uh, het gaat helpen en dat de besmettingen natuurlijk weer afnemen. Uh, en dat uh, we dan weer iets vrijer met elkaar uh, om kunnen gaan. Ja, nou, ik wil er nog even aan toevoegen dat we natuurlijk onaangenaam getroffen zijn... door het feit dat er in Duitsland en België voor het noord, geheel Noord- en Zuid-Holland de code uh, dusdanig is afgekondigd. Uh, dat daardoor ook de stars van dit seizoen... wat voor heel veel uh, pensioenhouders en heel veel hoteleigenaren uh, nog een mooie tijd dreigt te worden... dat daar toch alweer een kink in de kabel komt. En dat is ook weer gewoon een economische klap die we met elkaar doormaken. Ja, nou, we kunnen hopen uh, dat we nog een paar mensen uit uh, eigen land kunnen verleiden... om uh, een weekendje Zandvoort te boeken. Dat sowieso. Laten we dat Altijd even wel proberen. proberen. Ja. Bedankt, Lankt voor uw bijdrage. Graag gedaan. Dat was het gesprek met de burgemeester vanmiddag bij Goedemorgen Zandvoort. Nog even over die code rood waar, uh, waar de burgemeester ja. het over had. De code rood in België en Duitsland is onze code oranje. Dat is wel even goed om te weten. Dat je niet denkt van oh, het is nog een stukje erger dan onze code oranje naar het buitenland toe. Nee, het is dezelfde code. Nou, dat is even dat is waarvan akte. morgen komen we bij het Zandvoort op zondag komen we daar nog uitgebreid op terug... wat het voor de hoteliers eh, en de horeca eh, betekent dat die code eh, rood is afgegeven... Eh, voor eh, Noord-Holland en Zuid-Holland... Eh, maar, uh, oh ja, dat wil ik even zeggen. Weet je hoe lang de burgemeester in dienst is uh, in uh, Zandvoort, actief? Een uh, gokje. Eén jaar. Briljant. Kijk, kijk, op, kijk, kijk. Bijna op de dus, dag juist. David, mocht u uh, luisteren? Ja. Dat want... ook een beetje raar. David, mocht u luisteren, maar... <laughs> ja, ja. ja. Bolleburg, de burgemeester, mocht u luisteren? Gefeliciteerd. Ja, ik vind het knap. We ja. Hij gelijk een druk jaar achter de kiezer gehad, maar uh, goed. Nee, uh, één jaar lang burgemeester van Zandvoort, dus... Oh. Ga zo door. Oké, okay, nou, jij hebt ze inmiddels weer op een rijtje. Dat betekent uh, dat we zo meteen de coronamaatregelen even door kunnen nemen. Dankjewel daarvoor. Nou, even. Ja, <lacht> nou, we hebben wel de tijd, hoor. Dus uh, okay. je krijgt alle tijd na deze. Ja, die had ik toevallig uitgekozen. Het is een nacht. Sluit wel een beetje je aan. Je of ik zin heb in een sigaret. Het is twee uur s'nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad. Waar niemand ons hoort. Waar niemand ons kent.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 Ja, Guus Mewels begon het eigenlijk allemaal met uh, deze single en de live versie van Het is een Nacht. levens-echt, uh, Tezamen met uh, zijn band van destijds, Vagant. Ja, je hebt ze inmiddels uh, op een rijtje een heel A4'tje. a <laughs> voor je met uh, de corona hier in de regio Albertjan. Uh, de veiligheidsregio Kennemerland heeft nieuwe maatregelen genomen tegen corona. De regio Kenemland is een van de zes regio's waarbij de besmettingen erg toenemen. Daarom komen er nieuwe maatregelen. Voor alle zesde regio's. Nou, vanaf zondag 20 september, dus aanstaande zondag, om 6 uur s'avonds, gaan de nieuwe regels in. Als aanvulling op onze eerdere berichten geven wij u een overzicht van de extra maatregelen. De regels die voor alle zes de regio's gelden. Bij de horeca mag om 12 uur s'nachts niemand meer naar binnen. Dan gaat ook de muziek uit en om 1 uur sluit de horecazaak. Er komt een verbod om met meer dan vijftig personen bij elkaar te zijn. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels, uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt voor binnen en buiten. Dit geldt niet voor demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten. Dit geldt voor, oh, dit geldt voor zowel binnen en buiten. Maar dit geldt niet voor demonstraties. Wist je dat? Ja, klopt. Nou, religieuze bijeenkomsten. Ook niet. Uitvaarten. Ook niet. En dans- en theaterbeoefeningen. Uh, Nee, dat klopt, want daar uh, loop je geen uh, gevaar op, corona. Oké, okay. <laughs> ik denk dat lees ik verkeerd. <laughs> ja. Bijeenkomsten met meer dan 50 personen moet u vooraf melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld concerten in een park. Dit geldt niet voor de horeca, religieuze bijeenkomsten, markten, zeker supermarkten... winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties... waar bezoekers door kunnen lopen. Veiligheidsregio Kennemerland, waar de gemeente Zandvoort ook onder valt neemt de volgende extra maatregelen. De gemeente gaat meer communiceren met jongvolwassenen van 20 tot 30 jaar, studenten en migranten, waar het risico op besmettingen groot is. De gemeenten neemt contact op met bedrijven en instellingen... om de maatregelen weer aan te scherpen om zo besmettingen te voorkomen. De teams van de GGD en de gemeenten die werken aan het voorkomen van corona... benaderende sectoren met hun eigen... Een risico op een besmetting zoals sportvereniging, scholen, supermarkten en de horeca. Ze gaan in overleg hoe ze zich aan de coronamaatregelen kunnen houden. De gemeenten blijven streng handhaven. De GGD adviseert sectoren waar we besmettingen zien zoals bij sportverenigingen. De GGD maakt afspraken met de zorginstellingen over de maatregelen om te zorgen dat het virus minder wordt verspreid. Denk hierbij aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en aangepaste bezoekersregelingen. De gemeenten maken afspraken met het onderwijs over de maatregelen op scholen. De GGD adviseert en staat in nauw contact met de scholen waar, de besmettingen, waar we besmettingen zien. De gemeenten willen geen illegale feesten in recreatiegebieden. Er worden daarom gebieden aangewezen waar mensen in de nachtelijke uren niet aanwezig mogen zijn. Op de stranden van Zandvoort en Bloemendaal was het al verboden om geleidsapparatuur en muziekinstrumenten te gebruiken. Deze maatregel werkt goed en blijft gelden tot 1 oktober of langer als dat nodig is. Toegenomen aantal besmettingen. In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen in toegenomen in de veiligheidsrisico Kennameland. Het aantal besmettingen blijft stijgen en in Kennemerland van uh, afgelopen week met name de besmettingen op scholen, bij zorginstellingen en sportverenigingen op. En daarom zijn er nieuwe maatregelen nodig. Ik kan me voorstellen dat, u, dat het erg veel regeltjes zijn. Klopt, ze zijn na te lezen op onze app. anders de website zfmzandvoort.nl. Of kijk ook op onze tekst.tv. Ook daar besteden we aandacht aan de coronamaatregelen... die gelden voor de regio. En dus ook voor Zandvoort. Nou, blij dat jij ze in ieder geval allemaal even op een rij hebt gezet, <laughs> uh, alle regels die gelden. Helaas uh, trouwens geen contactonderzoek meer mogelijk hè, hier in de regio. Dat kregen we vanmiddag uh, te horen. Vanwege ja. het uh, opgelopen druk bij de GGD. Dus zo ernstig is het wel, hè. hou daar rekening mee. Uh, contactonderzoek kan even niet meer uh, uitgevoerd worden, en moet je zelf doen. Dit is de Nederlandse band Vitesse, je kent ze wel hè, van Rosalind. Lightless care around her eyes I feel so romantic I feel exactly what she likes She's freaking out on glamour She might be showing for a while But she'll be tender Cool and moving boys To the end of duty 9 Younger day En dat was uh, de Nederlandse band uh, Vitesse. Ditmaal niet uh, met uh, die hele bekende hit van uh, uh, Rosaline... maar wel uh, deze andere Good Looking. Ook dat was uh, uiteraard een uh, bekende plaat uit de jaren 80. Twaalf minuten over uh, half uh, vier. We gaan het hebben over een van die corona uh, uh, steunpakketten... Die, uh, die in het leven zijn geroepen. En ja. uh, we hebben het er net over gehad en ik ben de naam alweer kwijt. Het is Tozo 3 of zoiets? Tozo 3, klopt. Ja, ja okay. klopt helemaal. Uh, dit geldt dus voor zelfstandige ondernemers die ook na september 2020 een inkomen hebben onder het sociaal minimum... kunnen een aanvraag indienen voor de zogenaamde Tozo 3. Als u de uitkering Tozo 2 krijgt, kunt u voor Tozo 3 een verkort aanvraagformulier invullen. Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Voor Tozo 3 gelden dezelfde voorwaarden als voor Tozo 2... U ontvangt een uitkering tot bijstandsniveau. De uitkering hoeft u niet terug te betalen. Een belangrijk verschil met Tozo 2 is dat naar de partnertoets... en uw vermogen uw eigen middelen worden gekeken. in eigen middelen wordt gekeken. Uw gezamenlijk vermogen mag niet hoger zijn dan 46.250 euro's. Voor Tozo 3 betekent dit voor een gezin... dat het inkomen en het vermogen van, een partner, van de partner meetellen... Eigen middelen zijn contant geld, aandelen en geld op de rekening, spaarrekening van uzelf, uw partner, uw inwonende kinderen en kinderen jonger dan 18 jaar en uw bedrijf als u een eenmanszaak heeft. Ik weet, het is een wat technische tekst, maar het is in ieder geval voor zelfstandige ondernemers die een inkomen, totaal inkomen hebben onder het sociaal minimum, komen in aanmerking door Tozo 3. Nou ja, door alle uh, regelingen van de. Van, ...van de corona die steeds verlengd wordt... ...kan ik me ook kunnen voorstellen... ...dat steeds meer zelfstandige ondernemers in de problemen komen. Kijk voor alle voorwaarden even op www.rijksoverheid.nl www.rijksoverheid.nl Het digitale aanvraagformulier voor Tozo 3 staat vanaf 1 oktober online. U kunt het formulier en meer informatie over Tozo lezen op deze website www.rijksoverheid.nl Dankjewel, Obi Jan, voor deze informatie. Zo dadelijk gaan we weer naar Duintjesveld naar Jo Fris. We hebben het over de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. Give up your Zo hoor je maar weer, Jan, dat ik ook een beetje rekening hou met jou. Welke plaat ik voordat ik jou ga bellen in de uitzending draai. Ja, daar heb ik over nagedacht hoor, bij deze. Was je goed of niet? Ja, dat ben ik ook vrij. Nee, toch? Dat dacht ik. Nou, we zijn met de tweede helft van de wedstrijd van vandaag bezig. SV Salvoort tegen Edo. Hoe zijn ze uit de kleedkamer gekomen? Ja, Edo was de eerste... Nou, te kijken we het in uh, De spelen in 57 minuten, de eerste 10 minuten van die tweede helft, uh, behoorlijk aanwezig. Uh, druk, veel druk op de bal, veel druk op het Zandvoers doel. Maar het uh, keeper stand voor Daan Kerkman, die uh, heel zijn doel netjes schoon. En is nu een beetje uitgekomen, uit zijn berg, de linkerkant. berg. Oh, dan gaat de rust beginnen, het geeft een mooie steekbaas en En weg, Orbán vet doet, lucht te breed. Au, oh, alles, iedereen mist hem. Op oh, het zonde. Wat een kans, wat een kans. Schitterende paas van, uh, van Nijtsenberg, die eerst een run gaf... en toen een steekballetje naar uh, uh, Salim Fertout, nee, Otmane vertoet. moet ik zeggen. En die kwam net even te, te, te scherp voor het doel, gaf die bal weer breed. Ja, en daar was net niemand, van. Sandsvoort niet. En dus uh, gaat die bal over de achterlijn en mag de keeper van Edo... en dat is vandaag uh, Kenny Kerk. Hey, die mag die bal weer uitnemen. Sandsvoort, uh, uh, Fertout. Wat manen. Nee, nu ja, Edo. Edo, die uh, dat, uh, dat, uh, gaat met, uh, dat is bezig met, met, met de moed ervan ook eigenlijk. Want die staan natuurlijk steeds 1 uur achter En die, heeft, die hebben gewoon het gevoel dat ze zelf kunnen pakken. <coughs> maar dat is het slimme spelen, het spelletje. Soms daarentegen. Ja, die laat ze maar komen tot in de middenlijn En dan probeert men die bal te veroveren. En, dus nu weer uh, Edo in de aanval. Uh, even kijken, 17. Dat is uh... Maarten van Geeft die bal voor. En die gaat over alles. Iedereen, nee, niet over de achterlijn. Zandwitte kan hem nu wegwerken. het ja. Fries. De Fries, uh, de, uh, de linkerkant. En die bal laat hij over de, uh, uh, de zijlijnen rollen. Dus een ingooi voor Edo. Edo, dat is uh, nu weer uh, van Rijkenvorstel, Wat voor het doel? Geeft die bal breed. Ligt er neer voor de linksbuiten? Ik kan niet zien welk nummer die heeft. En daar wordt dan neergelegd. Vrije schop voor Edo. Veroorzaakt door, ik denk, Dani uh, Kirjov. En dat is dan, uh, ja, een meter of twee, drie buiten het En dan ter hoogte van de, de vijf meter lijn. Die, die hoek moet je even kijken. Dus dit is er vrij dichtbij. Uh, iemand met een uh, mooie rechterkant. Poot. Je kan hem heel, heel veel gevaar brengen. Gaat die wel komen? O, oh, Daan Kerkman, netjes! Oh. Zoals ik al zei, iemand met een goede rechterbeen. Nou, dat scheelde heel weinig. Maar Daan kon er gelukkig over zijn doel heen eh, werken. Eh, met met gevolg van Korn natuurlijk voor Edo. Die gaan we nog heel even meenemen, Rob. Want eh, een man in macht, behalve de keeper van eh, Edo... staat in het vastgebied van Zandvoort, of in ieder geval vlakbij. Daar gaat die bal, komt die bal. Daar kerkman, we moeten stompen. En die wordt hij tegengehouden, daar vandoor. Ik denk, uh, even kijken, daar een keer Die stopt die bal op de lijn. En uh, nu kan de snel hij die kan weg. Die heeft nog twee man voor zich. Hij is heel snel. Hij gaat er voorbij. <tie> en nu speelt hij de bal te ver voor zich uit. En kan de keeper hem wegwerken. Goed, dat was een uh, redelijke kans dat soms wordt te spelen in de 60 zestigste minuut. 61 minuut moet ik zeggen. En de is zult steeds 1-0 hierop. Dankjewel voor uh, dit moment Joop. En uh, straks bellen we weer terug. En dan komt er gewoon wel een doelpunt. Toch? Wachter wel. Jawel. Oké, okay, Joop uh, was dat vanaf uh, Duintjesveld. Zal meteen meer over deze wedstrijd. SV Sanford tegen Edo uit Haarlem. 1 tegen 0 op dit moment. De tussenstand van die uh, spannende wedstrijd. Uh, al daar uh, straks meer daarover zoals ik uh, al zei. Maar eerst is een plaat die ik al een hele tijd niet meer heb en ik kwam er weer eens tegen. Ik denk, nou die moeten we draaien. De Thompson Twins, ja, dan gaan we echt terug naar de jaren 80. Beetje, toen ik nog een lapje voor mijn ogen had, de piratentijd, daar hebben we het over. Dan mes met Dr. Dream. Het blijft zo'n geweldige plaat, deze van uh, Thompson Twins en uh, Don't Miss with Dr. Dream. En de Thompson Twins ken je ook nog, nog, natuurlijk wel van de single uh, Dr. Dr. De Britse band die in de jaren 80 heel veel uh, mooi is, heeft uh, gescoord. Met dank aan de producer Neil Rogers, die zorgde voor de productie van uh, deze muziek. Ja, dat was een leuke plaat uh, uit, uit de jaren 80. We hebben er nog eentje uit de jaren 80. En dat is de laatste die we voor het nieuws en weer van 4 uur voor je gaan draaien. Deze zaterdagmiddag bij ZFM.